Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is flink mis op het werk bij maaltijd- en flitsbezorgers. Dat zegt de arbeidsinspectie. Werknemers zijn te jong, krijgen slecht betaald en hun werkplekken zijn niet veilig. Ook werken sommige bezorgers te lang door na schooltijd. Een paar kregen zelfs contant uitbetaald en hadden geen contract. De te jonge bezorgers moesten van de arbeidsinspectie direct stoppen met hun werk. En opnieuw een explosie in Rotterdam vanochtend vroeg in de wijk Delfshaven bij een huis. Er raakte niemand gewond en er is nog niemand opgepakt. Er zijn veel explosies in de buurt van Rotterdam dit jaar. Het heeft volgens burgemeester Abu Talib en de politie te maken met drugscriminaliteit. En bij een brand in een hostel in Nieuw-Zeeland zijn zeker zes mensen omgekomen. De premier heeft op tv gezegd dat het aantal waarschijnlijk nog verder zal oplopen... De brand brak midden in de nacht uit. Er zijn 52 mensen levend uit het hostel gehaald. Nog 11 mensen worden vermist. En tijdens corona struikelde je er buiten over. Mensen die aan het hardlopen, bootcampen of wandelen waren. Dat aantal neemt af. Maar ook sportverenigingen hebben minder leden... dan voor de lockdowns en coronamaatregelen. Het zijn vooral jongeren tussen de 13 en 18 jaar die afhaken. En daar maakt NOC NSF zich zorgen over. Als sport eenmaal in het systeem zit en als je gewend bent om bij die vereniging te zijn... en daar vrienden hebt en, en het in je routine zit, dat je ook terug blijft keren. En als je er eenmaal uit bent het niet in het systeem zit... Ja, gaat dat gevolg hebben voor de komende jaren, voor de komende decennia. Er zijn zo'n 700.000 mensen gestopt met elke week sporten... terwijl die dat voor corona wel deden. En het weer nog. Vanochtend zon, maar vooral in het binnenland ook stapelwolken met kans op een bui. In het westen blijft het droog en is het een stuk zonniger. Wel fris, max 13 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar kom in de file bij Omval. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten vertraging bij Monnikerdam op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 America I got the news. Oh, when you get it straight, stand up. phone They're jamming Ik moet zijn, hoe gaat het anders Alles is niet.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 One day for me Alles kan en dat het is veranderd. Leg me pijn neer en verdwijn uit de ruimte. Ik hey schat, ik wil niet meer verliefd zijn. Cause I've like been hurt, it was geen spierpijn. Zij zegt, Peké, ik kan het lief zijn. Hoe laat kan je hier zijn? Het lijst een schatje, neem je as mee. Ik ben behaard, nee. ik voel me hard alleen. Nicole, ik kade kaarten. Drong van het balkon, kijk naar de start, man. Nee. Hey, ik wil niet verliezen, maar we oh, al, yeah, je love. Ik ben beschadigd, paranoia, ik voel alles oh, nog oh. in mijn hart, dit voelt diep, ik wil weg. Voel toch voelt het perfect, zul jij niet in je taboe kop, jij weer al mijn tijd? Eet schat, ik weet de liefde die ik geef, of niet perfect. Zolang het echt is, de sympathie, hoe je staat in lingerie van mijn Netflix, niemand hash mee. Ik voel van één op ba ik geen match is, maar heb genoeg van al die hardbreaks, breaks Eet ja, schat, ik wil niet meer verliefd zijn. Ik ben ik kan zijn. Hoe laat kan je hier zijn? schatje, neem je Ben me hard mee. Niet voor dat ze gekaard zijn. kijk naar de stars baby. Morgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De FBI heeft gehaast een onderzoek ingesteld... naar de mogelijke banden tussen oud-president Trump en Rusland... tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Dat concludeert een speciaal aanklager. In het rapport staat onder meer dat de FBI geen concreet bewijs had... toen het onderzoek tegen Trump werd begonnen. De Tweede Kamer wil het verbod op tijdelijke huurcontracten uitbreiden naar kamerverhuur. Vandaag stemt de Kamer over een initiatiefwet om tijdelijke huurcontracten bijna helemaal te verbieden. D66 vindt dat ook studentenkamers daaronder moeten vallen. De arbeidsinspectie heeft bij een grootschalige controle 350 maaltijd- en flitsbezorgdiensten onderzocht. Daarbij werden zijn tientallen misstanden ontdekt. Zo zijn bezorgers soms te jong, illegaal aan het werk of werken ze te lang. Het weer, vandaag blijft het grotendeels droog en het wordt 13 tot 15 graden. Zij ging. slecht op school, laag niveau, zoals was er nooit verleiding. Werd weer doelwit, het gelukkig. bullshit. Elke nacht rijdt hij de... No, no. And it's now that I see I've been blind as can be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 Tú mijn esperas, Het tempo, ik doblar, doodgaan. cielo, ik Y baila como en Dios al bailar como siempre hubiera sabido y nadie a, ti, a ti te tuvo que in their hands